Step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages and were pressed in love's heart fevered arm like a striped pair of pants.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 De Amsterdamse politie heeft een 83-jarige vrouw aangehouden... voor een mogelijke betrokkenheid bij de dood van haar dochter van 43. De dochter was verstandelijk gehandicapt. Ze werd vorige week doodgevonden in haar huis. Agenten waren afgekomen op een melding van de buren die geschreeuw hadden gehoord. Binnen vond de politie het lichaam van de dochter en haar gewonde bejaarde moeder. Het is niet duidelijk wat er zich binnen heeft afgespeeld. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een zeer trieste zaak. De PvdA heeft in Rotterdam een verkiezingsposter weggehaald die volledig in het Turks was. Volgens de PvdA ging het om één poster en was het een soloactie van een kandidaat voor de deelraad Delfshaven. De kandidaat had zich opgewonden over leefbaar Rotterdam... dat een verkiezingsbord bij hem in de wijk tegen de afspraken in had volgeplakt. Hij zou toen een digitale PVDA-flyer, die zowel in het Nederlands als in het Turks was, opgesteld... uitvergroot op het bord hebben geplakt. In Rotterdam was ophef ontstaan over de Turkse pvda poster Volgens lijsttrekker Dominique Schreyer zijn posters met leuzen in een vreemde taal... in strijd met de interne partijlijn. De invoering van de drie dagen bedenktijd bij de koop van een huis heeft weinig zin gehad. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht, die een wet daarover uit 2003 hebben bestudeerd. Ze zeggen dat de termijn van drie dagen te kort is om bij twijfel deskundige hulp in te roepen, bijvoorbeeld van een aannemer. Ook nemen huizenkopers vaak zelf bedenktijd door de koopovereenkomst zo laat mogelijk te tekenen. Volgens de onderzoekers ligt het meer voor de hand bij de koop verplichte notaris in te schakelen en extra eisen te stellen aan de inhoud van de koopovereenkomst. Meneer Stelius Balling van Justitie komt binnenkort met een reactie op het rapport. Het weer. In het oosten kans op motsneeuw. Vannacht vriest de 3 tot 6 graden. In de ochtend van het westen uit lichte sneeuw. In de middag van het zuiden uit opklaringen. In het noordoosten is het dan nog rond het vriespunt. Elders wordt het een graad of 3. Dit was het NOS-journaal.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 Zie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 Ja, ik natuurlijk in een depressie Aan ben Ja, 13 jaar lang. een vraag. Mijn lichaam ben om eetverslaafd, ik ik ben hier ook een een eetverslaafd, ik ben een eetverslaafd, ik ben een eetverslaafd, ik ben op eetverslaafd, 38 38 38. Of kijk op